Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ruim zeven maanden na de verkiezingen in België is een federaal regeerakkoord gesloten. De vijf onderhandelende partijen werden het vanavond eens over het belangrijkste struikelblok. De supernota over belastingen, arbeidsmarkt en pensioenen. Later hakten ze de laatste knopen door over kwesties als abortus en euthanasie. Aan het begin van de avond was het onzeker of Formatuur de Wever de deadline wel zou halen. Een afspraak met Koning Filip ging niet door. Nu kan de Wever alsnog naar het paleis om het akkoord te presenteren. De autoriteit persoonsgegevens roept op om heel voorzichtig te zijn... met de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek. De toezichthouder heeft ernstige zorgen over het privacybeleid van de app... en over de manier waarop die lijkt om te gaan... met persoonlijke gegevens van gebruikers. De autoriteit gaat een breder onderzoek beginnen... naar het doorsluizen daarvan naar China. Dat doorgeven mag alleen onder strenge voorwaarden. Volgens de instantie worden de persoonsgegevens van gebruikers van DeepSeek opgeslagen in China. In Naaldwijk zijn enkele mensen onwel geworden nadat activisten van Extinction Rebellion een stinkende vloeistof in een kledingwinkel hadden gegooid. De klimaatactie was bij een filiaal van H&M en was gericht tegen de fast fashion van het bedrijf. De winkel in Naaldwijk werd ontruimd en gesloten. Twee verdachten zijn aangehouden. De mensen die onwel werden, hoefden niet naar het ziekenhuis. Journalist Frank Heijnen is winnaar geworden van het 25e seizoen van de kennisquiz De Slimste Mens. In de eindstrijd nam Heijnen het op tegen oud-politicus Klaas Dijkhoff en cabaretier Lisa Loep. Het was de allerlaatste aflevering met Philip Freriks en Maarten van Rossum. De Slimste Mens is al jarenlang een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie. Het weer vanavond en vannacht droog en op veel plaatsen nachtvorst. Morgen eerst kans op mist. Verder vrij zonnig en het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it! From the start, I shouldn't want a bad news I, I keep forgetting to forget All you get up, your you get up When you're down, you gotta go And Drops in my eyes Makes it hot to see clear don't Pass it, pass it, but you're moving, ba-ba-ba You're breaking, breaking, breaking, breaking, breaking These days for Cheska, partner, express, y'all The sky was falling on ourselves. I follow no one else. Could we leave it all behind? So won't you? Now I know. Now I know. know. No.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 Ik